Door negens met het NOS-journaal. Twee dierentuinen in Berlijn blijven voorlopig dicht vanwege een uitbraak van mond- en Klausheer zijn Tierpark Berlin en Zo Berlin. Aanleiding voor de tijdelijke sluiting is de door MKZ van drie waterbuffels op een boerderij vlakbij Berlijn. Het virus is voor het eerst in tientallen jaren weer in Duitsland opgedoken. Op het bedrijf zijn elf waterbuffels afgemaakt. Naar aanleiding van de MKZ-uitbraak in Duitsland onderzoekt de NVWA... of er indirect dieren vanuit de deelstaat Brandenburg naar Nederland zijn gebracht. Door de gladheid zijn vanmorgen meerdere ongelukken gebeurd in Groningen en Friesland. Tot 9 uur gold voor beide provincies code oranje vanwege IJssel. In Groningen kantelde een busje op de oostelijke ringweg van Groningen stad. En op de A7 bij Kolham gleed een auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ook in Friesland ging het op een aantal plaatsen mis. Ook op andere plaatsen in Nederland kan het glad zijn. Voor alle provincies geldt code geel tot 11 uur. Na tientallen jaren lijkt opgehelderd wie de hoofdpersonen uit het waargebeurde boek Sonny Boy heeft verraden. Uit het onlangs geopende oorlogsarchief blijkt dat het een Joodse student was. Sonny Boy gaat over een echtpaar dat mensen hielp onderduiken. De student de onderduikers om zijn eigen familie te redden maar ze werden toch vermoord door de nazi's, net als het echtpaar uit het boek. Schrijfster van het boek Aniet van der Zijl noemt de nieuwe informatie in de Telegraaf buitengewoon schrijnend. Voor de Duitse kust is een olietanker door een stroomstoring op drift geraakt. Het schip heeft 100.000 ton olie aan boord en kwam in de problemen bij het eiland Rügen in de Oostzee. De tanker wordt door sleeboten op zijn plek gehouden. Het weer op veel plaatsen ligt de vorst en mist. In het noorden plaatselijk ijzel waardoor het verraderlijk glad kan zijn. Vanmiddag zon afgewisseld door bewolking. Het wordt 3 graden in het oosten en 6 graden op de Wadden. In Limburg blijft de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Nee, na na na na nee. Een goedemorgen op de 11e van januari in 2025. Dit is Goedemorgen Zandvoort en we gaan weer een vol programma met u bespreken. Allerlei dingen komen langs. De herhaling van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Molenburg. Hij komt ook nog even langs en dan gaan we er dus even wat, wat op in. Maar ook over hoe nou afgelopen jaar en in de toekomst met Zandvoort om te gaan. Als afsluiter van het eerste uur komt Gerard Scholten en wil ik ook hebben over. Ja, het gaat nu echt winter worden, Jelmer. Winter? Ja, het vriest. Oh, ik dacht dat de zon alweer opkwam. <laughs> de maar, zon komt al op. Maar we gaan eerst nog op. even de kou in. Ja, we gaan het toch even hebben over winter en lente in, in de waterleidingduinen. In het tweede uur praten wij met de wethouder De Gloed... over de projecten die hij allemaal onder zijn hoede heeft. Daarna praten we met Gerry Rutte. Wat is er allemaal te doen in Pluspunt komende maand? Maanden? En als afsluiter komt Mirko Gerrits van Zandvoort Echt 1. Is praten over de politiek... Dat is het, Jelmer. Zo'n beetje de, het hele dus, eerste en tweede uh, uur. Dat is weer een lekker politieke uitzending. Uh, ja. als ik het zo zeg. Nou zie. ja, uh, Jelmer heb je, heeft u je wel gehoord. Die doet de techniek en ook de, uh, de jingles er tussendoor. Uh, Gerard Loogman heeft een gedeelte van de redactie gedaan. Ik ook een beetje. Mijn naam is Ben Zonneveld. En uh, wij gaan luisteren naar een stukje muziek. Nee, nee, gewoon even de nieuwjaarstoespraak. Nu al? Ik ja, ja. dus dacht ik je nog bezig was met een bestandje. Nee, hij staat helemaal uh... klaar. klaar. Oké, okay, dan gaan we luisteren naar de, de toespraak van burgemeester Molenburg... die hij gisteren wat, uh... op de nieuwjaarsreceptie heeft wat, gedaan. Wat vond jij er eigenlijk van, Ben? Even als introductie. Ah ja, uh, ik heb uh, alle toespraken gelezen van... Uh, ...van de buurtliggende gemeentes. Ik vond ze allemaal wel een beetje flauwtjes. En je moet natuurlijk ook niet echt uithalen in zo'n toespraak. Maar er zat er wel weer een boodschap in. Uh, er is een beetje onrust in de wereld. Uh, ja. Je moet een beetje meer naar elkaar kijken... ...als uh, uh, wat men uh, vroeger deed. Er een mooie serie, De Woeste Grond. Die gaat over nabuurschap. Hmm. En dat zou in antwoord ook wel weer een keertje terug mogen komen. Gewoon eens een beetje met elkaar uh, praten, met elkaar doen... ...gedacht zeggen aan elkaar... In plaats van botweg uh, de, de ik-ik-ik-ik-mentaliteit uh, okay. plegen. Nou, we gaan luisteren. We gaan luisteren. Volgend jaar hebben we een Is er stevig, staat hier. Over onze nieuwjaarsreceptie... receptie. Anders is niet ongebruikelijk iets antwoord. En dat klopt. Want waar houden het gemeten dat we al zelf doen, zo'n receptie doen wij dat met elkaar, met alle verenigingen, met alle mensen die hier om u heen met die mooie merks, en met een comité, volgevlogen mensen die dat allemaal voor ons organiseren. En ik wil mijn grote dank en mijn grote uh, uh, waardering uitspreken voor hele Kansen, voor Ben uh, Zonneveld, we horen hem net, en Achilles ook, die dit allemaal mogelijk maken. En u mag voorstaan, kan u zien. En, en, ik ben het niet dat je op dit jaar bij Vorig jaar moest je ons helaas noodzorgen op afstand volgen. En, maar goed, het was fijn dat, uh, dat, dat je er dit keer weer zo volgende moet moed uh, tegenaan komen. En Ik wil ook uh, uh, Marcel, zijn buskende achter en zijn team bedanken voor de catering in de verzorging en natuurlijk Petro Kessel voor uh, de muzikale onderwijs. en staan achter in de kerk. Uh, Ga vooral ook even luisteren, want vandaag het mooiste het is onze gewoonte om deze receptie te doen midden in de samenleving. En vorig jaar waren we bij noord en dit jaar zijn we hier in onze krachtige Dorps-kerk. Mijn dank gaat dan ook uit naar Koninkrijkhof, de dominee en het kerkbestuur voor het beschikbaar stellen van deze kerk en voor de ongelooflijk fijne samenwerking die we daarin hebben. Lieve vandaag is het met een dubbel gevoel. Uh, want hoewel wij hier feestelijk bijeen zijn, uh, heeft deze dag ook een zwarte land. Vanmiddag waren Gertrand Duits en ik namens het college en de raad aanwezig bij de uitvaart van onze oud-wethouder Ridley van Hij is op 30 december um, uh, in het vorige jaar 20 voet overleden. En hij is in uh, twee jaar van 2020 tot 2022 wethouder geweest in onze gemeente. Hij was een zeer bekrokken en bevolkend bestuurder. Hij had om de korte tijd dat hij hier gewerkt heeft in het groothart van Zandvoort. Hij was nauw nou bij onder andere de jeugd, sport, de formule 1. En we zijn ongelooflijk dankbaar wat hij in die jaren voor Zandvoort gedaan heeft. En wat hij voor de Zandvoorters dus betekend heeft. Zandvoorters. Bij een nieuwjaarskursuur, een toespraak als deze, wordt teruggekomen. Um, maar dat wordt niet uitgekijkt. Toch neem ik kort even mee naar de vrijdag voor kerst. Ik werd om twaalf uur geïnterviewd persoon voor Insight bij de Kerstboom in ons raadhuis. En zij vroeg mij ja, met een het voor vorig jaar en ik vertelde dat het met name politiek een relatief rustig jaar was Ik heb beter opgetreden. Want in mijn omgeving weten mensen dat als ik hoef, dat het rustig is, dat er niet heel veel gebeurt, dat het bijna een wet is, dat er vervolgens toch zaken zich om anders kunnen ontwikkelen. Uh, en natuurlijk, ik weet, het hoort bij de, bij de politiek, uh, maar vlak voor de kerst hadden we toch een andere politieke situatie. Met één partij die tussen de teruggetreden uit het college. Dat hoort bij het politiek bedrijf, maar ik spreek toch echt mijn oprichte hoop uit uh, dat wij de komende periode ook zelf en ik weet dat alle partijen ongelooflijk constructief inzetten, zelf voor het goed bestuurbaar kunnen houden om dit de prachtige plek te laten zijn waar we wonen werken. Uh, ik vind het ook echt heel erg jammer dat Martijn Hendricks als wethouder van missen. Daar gaat volgende week vertrekken. Het college van BNW werkt uitstekend en een heel vermoedelijk persoon en daar is en was hij een heel belangrijk onderwerp. En natuurlijk in, in Zandvoort is het nodig Als dat zo zou zijn, zou ik me pas echt zorgen maken. Dus er gebeurt in onze gemeente altijd wat en dat maakt het hier ook heel erg bijzonder. Kijk alleen al naar de evenementen. Dat zijn er bijna 120 per jaar. En, maar onze grootste attractie blijft toch wel strand. Dat bleek ook de afgelopen een nieuwjaarsdag op de duik ging door... maar toch een stroom vol met andere mensen die kwamen te creëren. En ik zeg dan ook tegen iedereen die zich voorgemaakt over het vertrek van de familie 1 over het jaar... ...en over het sluiten van het casino. Dat waren kersen en een hele mooie taart in de taart in het Zandvoort. En daar komen ook weer 80 kersen voor in de plaats. Het is bijzonder jammer dat dit soort attracties in een evenwint verdwijnen... Maar ik ook weer kansen voor nieuwe ontwikkelingen. En ik mag graag reizen en ik kom in mijn een hele mooie attracties en evenementen tegen waarvan ik zeker weet dat ze niet zouden bestaan in zandvlak. te bestemde vaak met licht en geluid, vaak aangestuurd door mij en die hier prima zouden passen. En ik wil alleen maar wijzen op het Street Art Festival wat vorig jaar voor herf, het eerst in plaatsgevonden. Wat mij betreft op maand, naar de komende jaren, hoe groter en mooier wordt en heel veel mensen naar Zandvoort trekt. Maar ook de tocht van de Hartstichting voor de eerste 20.000 door 5000 deelnemers en die potentie kunnen we laten groeien naar 10.000 tot 20.000 deelnemers, waarbij we gezondheid, strand en die Hartstichting met elkaar kunnen verbinden. Deze mensen, mijn voorganger, noemden Zandvoort ooit een rikkendje. Uh, en velen maken soms de vergelijking met het dorpje van Astrix. en Lopex. Maar ze vergeten daarbij één. En dat is dat naast het vesten met de Romeinen het dorp ook uitkomt om uh, meestal voor de gaan van Asturix op elkaar neerzetten. te slaan. Uh, en ik wil dan ook met de beide vergelijkingen in het afstand Want hoe zeer wij onszelf voor het kunnen denken dat we het middelpunt van de aarde zijn. Dat zijn we niet. Het schadige dorp bestaat alleen in Srims. En we bestaan in deze gemeente bij gratie van het feit dat we gelegen zijn aan het straat. En dat mensen daar graag hier moeten komen. Onze welvaart komt prima primair samen met onze lichting. En dat doen we maar moeten we poesteren. En dat moeten we, daar moeten we diep duidelijk uitvoeren. Want een 200 jaar geleden was soms een arme dorp. En gelukkig waren er een aantal mensen die het scherpe inzicht hadden om de in Europa opkomende badcultuur te omarmen en op die manier Zandvoort in de vaart der volgende te laten stijgen. We gaan dit uitgebreid vieren in de komende jaren en we gaan stilstaan bij dit keerpunt in onze geschiedenis. Zoals gezegd, Zandvoort is gratis gratie van onze omgeving, onze ligging in de van Amsterdam. En dat stelt ons voor een duurde bericht om ons aanbod. En onze uitstraling met open armen naar de regio en die omgeving te kijken. Open armen voor onze uh, bezoekers en voor mensen die een veilige plek zoeken, maar ook voor investeerders die in onze gemeente actief zijn of overwegen om te worden. Een euro kan maar één keer worden uitgeschreven. En laten we er vooral voor zorgen dat dat in zal allen Geen kansen uit te laten open. Want, mijn favoriete spreekwoord luidt: de honderd de caravaan moet verder. We kunnen heel druk met elkaar zijn hier, maar we moeten niet vergeten dat de wereld om ons heen gewoon doorgaat. Afgelopen jaar is onze industrische visie vastgesteld In deze maand bespreekt onze raad het nieuwe evenementen uit. Beide zijn vernieuwend, ambitieus en richten zich op de lange termijn. En we zijn ambitieus in we zijn ambitieus om de kwaliteit van onze evenementen, maar ook van de beleving van de bezoeker aan onze badplaatsen te verlogen. Kijk daarbij bijvoorbeeld naar de plannen voor de middenbevaar die de afgelopen commissie in onze raad zal zijn gesteld. Ambitieus waar het gaat om het verzorgen dat de druk van het toerisme en de leefbaarheid gelijktijdig kunnen blijven omgaan. Ambitieus op het gebied van woningbouw. Kijk naar het geïnteresseerde woningbouw in de water En de stappen die we bijvoorbeeld maken bij Keurigrix, Manees-Luttert en het Badhuisplein. Kijk ook naar het 80-initiatief van Otto Streider met Nieuwbouw in Noord. En de duimdagster op het terrein van Alphen. de Verhalfdeweg. Speciale aandacht gaat ook naar Nieuwpoort. Onze ambities zullen daar veld. De gemeente heeft min of 23 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de herinnering van de Noord. Dat is heel veel geld. In de eerste veranderingen zijn dat we het dus al zichtbaar Daarbij hebben we ook aandacht voor de gevoelens van onveiligheid die er bij de bewoners zijn. Samen met onder andere werken, politie, jeugdbongers zitten we bovenop en doen wat we kunnen. daarbij heel erg duidelijk. Als je hier komt, om te zieken, dan ben je niet wel. Regelmatig ik je niet uit en wat me daarbij opvalt, is dat het niet alleen maar de jeugd van Amsterdam is, maar dat ze zelfs uit Leverstad Harderwijk in de ondersteun komen. En dan kunt u zeggen, we zijn aantrekkelijk nou blij dat we in Nederland Om het signaal te herkennen en op te volgen. En hierbij is echt de rol vanuit inwoners heel erg belangrijk. Want u bent het vaak die eerst dingen ruikt, hoort of ziet, meldt dat het in de ogen wees daar niet terughoudend in zijn. En we hebben afgelopen in de afgelopen periode gezien dat dat tot kan leidt met het oplossen van onze problemen. We staan bezig. Is. Maar er zijn ook duidelijk tendensen die grote zorgen waren. Zaken die onkeerbaar onze maatschappij zullen veranderen. Wie had tot kort voor, voor kort gedacht dat we het we zouden hebben over een eventuele dreiging, dat we het zouden kunnen raken bij oorlogssituaties? situaties. Zie je een veteranen die weten hoe het is in die situatie. Dus maar we moeten niet denken dat ook uh, ons gaat overkomen. Misschien niet op ons omgebied, maar in ieder geval er wel in meegekomen. Uitdagingen waarvoor we staan eh, als het gaat om klimaatveranderingen, de enorme snelle technologische ontwikkelingen en de bijna ongebreidelde macht van een aantal grote techbedrijven, eh, die voor een belangrijk deel ons leven bepalen. We moeten met veel keren: water, verwarming, licht, internet, we vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Maar het uitvallen van één of meer voorzieningen is, met dat blijft steeds meer, meer dan de wereld. En dat kan ook voor flink overlast worden en bij lange duur tot ontwikkeling van onze samenleving. En het is belangrijk dat we weten hoe we hiermee omgaan. En dat we ons daarop voorbereiden. Ik ben niet de enige burgemeester die hier aandacht voor vraagt, want veel zitten mij daarin voor, zonder een mededeling, dat we ons moeten voorbereiden op meer zelfredzaamheid. Dat er een moment is dat we op onszelf aangewezen zijn. En ik roep echt op om u daaruit te kunnen op de site van de Vijfregio en Amber Land is informatie over te vinden en gaat daar kijken. Maar lieve mensen, zelfredzaamheid staat veel verder dan het aansluiten van een overlevingspakket. Zelfredzaamheid betekent dat we elkaar aangewezen zijn en ook vaak euh, er voor elkaar te zijn. En dat betekent dat we elkaar kennen en elkaar vinden. Mocht er een situatie ontstaan, dan vallen we terug op onze oude structuren, zoals bijvoorbeeld de name. Dan is er ineens de straat en de buurt, die veel dichter en belangrijker zijn dan je misschien gedacht hebt. Dominus en heeft al een kerstavond daarover gesproken. En hij zei: door de individualisering in de samenleving moeten we nu weer leren om samen te werken. En dat kan alleen als we onze buren weten beginnen. Ondanks het in religie, geaardheid of achtergrond. In de tijden van crisis telt dat niet en zullen we het met elkaar moeten doen. En ik kijk daarbij ook naar de naast. Want waar wij in de talen we weten dat we elkaar nodig hebben, welke taal uit de residentie, de tolhezen met de mensen uit elkaar krijgen, niet. Wat we nodig hebben is een landelijke overheid die verbindt. Die zorgt dat als het op elkaar komt, we in tegenover elkaar staan. Maar laatste. Onze Zandvoetse filosoof Heel heeft even gezegd: aandacht moet uitgaan naar waar het thuis hij zei dat hij tijdens de bewonerij crisis waar hij continu vraag gekregen over het wel of niet doorgaan van de formule 1. En voor hem was het ondergeschikt. Hij moest de aandacht uiteraard gaan naar wat het belangrijkste was. De slachtoffers van de bewoner. En we zien het vaak. Onderwerpen worden uitgesproken, terwijl voor het eigen probleem geen aandacht is. Op social media, papegaaien, karmaaien en de algehele zorghuizen alleen te zien krijgen wat onze mening bevestigt. En als er handen tegengeluid is, staan we vaak gepolariseerd tegenover elkaar. Iets is zwart, iets is wit, grijs, tinten lijken niet te bestaan. Terwijl we allemaal weten, dat zaken nooit zwart-wit zijn. En dat de meeste mensen gewoon gematigd denken en alleen maar het beste op zichzelf en hun omgeving Ik ben in deze ruimte niet de eerste die spreekt over verdraagzaamheid. Luister en omzien naar elkaar. Het zijn waarden en universele vrij, die zowel in de kerk, moskee als de symbolische onderzoeken. Respect voor elkaar, voor elkaar standpunten en meningen, en respect voor iemands gehaardheid of afkomst. Ik hoor vaak dat we allemaal hetzelfde zijn, en gelukkig is dat niet zo. We zijn niet allemaal van hetzelfde, we zijn allemaal verschillend, maar juist onze versteilenheid maakt ons als mensen bijzonder. We laten elkaar behandelen als gelijk, zeker in een wereld waarin we vieren straks 80 jaar geleden geweest werden. Dit is iets om elke dag bij stil te staan. En ik zie gelukkig in onze gemeenschap veel voorbeelden van de verbinding. En het mooiste is nog wel vorig jaar namens pony over met de kogel, hoe de zandvoorters eh, elkaar helpen. Zo gaat dat zelfs iedereen wel mee om de standpunten te uit te In het afgelopen jaar hoe we met elkaar ook om de eigenaar van Mango heen zijn staan op het moment dat hij mishandeld werd. De stille toch in Noord naar een vreselijke steekpartij zijn prachtige voorbeelden van verbinding en mensen die hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Het zijn mooie voorbeelden en we die koesteren en omarmen. Lieve mensen, ik kijk ondanks alle uitdagende vraagstukken naar een zonder jacht. Naar een is nu naar de vijfde editie van de FE. Naar het eerder Street Art, naar Zandvoort Art, dat in 2021 begon met 20 kunstenaars. En, en de afgelopen editie waren er 80. En ze zullen staan in de rij om mee te doen. En ik haal al aan de viering van 200 jaar wat plaats En dat gaan we op verschillende momenten vieren. Dat betekent dat we daar net over de komende jaren een de tijd voor We starten met een historisch onderzoek, waar nu een begin gemaakt is. En u zult daar in de Zandvoortse Heel veel Zo wordt dus over die kant gesproken. de leven in het geweldig geworden. Want kijk naar de laatste editie van 2024 heet in die kant voor het jaar op het Er stonden hele mooie dingen in. Zinni en Dins werden genomineerd voor een een van de nee. twee uit uitstandsvoerder. Terug in de tijd van Yves Beres. Het was de zomer hier van 2024 en stormde tot 2000. Ik neem aan dat er allerlei zijn twee op Yes, yeah. exactly. Yeah. Zijn We zijn niet door. Zo zal in de komende jaren veranderen. Maar ons DNA blijft hetzelfde. Wees niet bang voor verandering of het onderkent, Maar ik je, blijf met elkaar in gesprek. Zie ons elkaar laat elkaar. We ontmoeten elkaar. We gaan. We gaan. We Ja. dit was hem dan de toespraak van de burgemeester Molenburg. Die Tegenover, maar zit. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, vond u ervan? Uh, ik, vind, ik vond het een ongelooflijk fijne bijeenkomst. Uh, ik weet niet hoeveel mensen er geweest zijn, maar... Uh, 370. 370. Nou, dat is toch gewoon uh, 2% van de bevolking van Zandvoort. Meer dan 2% die, die naar zo'n receptie komen. Mm -hmm. Ik was middags in Bloemendaal, dat doen ze ons niet na. <laughs> uh, en wat ik heel fijn vind, is dat het ook een bijeenkomst is... die uh, ja, niet door ons als gemeente georganiseerd wordt, maar door... Een aantal betrokken inwoners. En um, ja, ik stond op dat podium. En dan zie je ook hoeveel uh, organisaties er vertegenwoordigd zijn. Met banners, tafeltjes. Um, er wordt informatie uitgewisseld. Uh, en, uh, mensen praten met elkaar. Dus ik vond, het, uh, ik vond het een hele fijne bijeenkomst. En ik vond de locatie in de kerk vond ik, uh, heel goed. Um, moet er moet geen 4% komen dan. Nee, nee er kan weinig <laughs> meer bij. Het was stampvol, mensen stonden ook op een gegeven moment echt in de rij om hun uh, om jas op te hangen. Ja. Uh, dus uh, ja, al met al vond ik het een, een mooie uh, uh, en waardige bijeenkomst. Um, ik heb je ook gevraagd om, uh, om eens een stukje terug te kijken... en een stukje naar voren te kijken uh, afgelopen jaar en komende jaar. Uh, een stukje politiek. Uh, twee simpele vragen. Wat was de meest leuke ervaring in de politiek? Nou, ik, wat ik uh, zelf um, echt als heel prettig ervaar... is dat er uh, gewoon constructief, uh, in een goede constructieve sfeer... Tussen raad en college gewerkt is het hele jaar. En aan het einde van het jaar, natuurlijk, even een, een, een, een rimpeling. Maar, <coughs> um, nou ja, uh, er wordt niet op de man gespeeld. Er is op, op zich een, een, een, een constructieve manier van samenwerken. Uh, wat ik altijd prettig vind, is om ook te zien dat uh, uh, coalitie en oppositie niet lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar dat dat ook door elkaar kan lopen. Dat er af en toe de ruimte gegeven wordt aan coalitiepartijen om ook eens wat anders te vinden. Mm -hmm. En dat de oppositie ook gewoon meegenomen wordt in dingen. Dus uh, in dat opzicht vond ik het uh, politiek een, een, een prima jaar. Leuk. Ook uh, nare ervaring in die politiek? Nou ja, wat natuurlijk uh, vind ik altijd jammer... is dat uh, aan het einde van het, ja van het jaar bleek toch dat de, de coalitie uh, niet uh, in stand bleef. Uh, dat kan. Dat hoort bij politiek. Mm -hmm. uh, het is net als in een huwelijk. Als het op een gegeven moment uh, niet meer loopt... dan kun je er beter uh, een punt achter zetten dan uh, dat je zegt... Uh, we, we modderen door... Maar goed, dat zijn nooit, nooit leuke uh, nee. dingen. Want dat betekent ook dat uh, Martijn Hendricks, uh, een van onze wethouders... Uh, ja, die, die werkt nog een week en dan houdt hij er ook mee op als gevolg daarvan. Um, en die maakt echt uh, onderdeel uit van een, van een goed functionerend team van college uh, van BMW. Uh, dus dat vind ik, uh, vind ik altijd verdrietig als dat in de praktijk mm -hmm. gebeurt. En ik, nogmaals, ik heb het vaak meegemaakt, ook in mijn tijd als wethouder... heb ik uh, collega's zien komen en gaan uh, onder allerlei omstandigheden. Maar dat is nooit leuk. Het is leuk als je de rit gewoon uitmaakt, toch? Zeker, ja. En dan als burgemeester. Wat is het, leuke als het leukste van de burgemeester die afgelopen jaar? Nou, dus kijk, het, het, het leuke van, van mijn uh, uh, vak is... je maakt heel veel leuke momenten mee. Met name de kleinere momenten met mensen die uh, je ja, uh, in vreugde en verdriet uh, uh, tegenkomt. Um, ik, voor mij geldt altijd dat ik uh, op, op die hele warme dagen... Uh, als het dan, we krijgen honderdduizend mensen hier op bezoek. Dat vind ik altijd hele spannende dagen. Zeker in het begin van het seizoen. Als je weet dat er echt overlast kan ontstaan. Op het moment dat dan de rust wederkeert aan het einde van de avond. Dat zijn voor mij ja, de, de, vind ik de fijnste momenten als burgemeester. Als genieten, genieten van de ondergaande zon? Ja, nou ja, maar met name daarna ook. Dus dat op een gegeven moment het dorp weer leeggelopen is. En hmm. je, je dat soort dagen goed goed met elkaar. De politie werkt hard. Handhaving werkt hard. Uh, Spanelanden werkt heel hard om het dan allemaal weer in orde te krijgen. Um, en tegelijkertijd, ja, natuurlijk ook weer fantastische hoogtepunten. Formule 1, vierde uh, editie was natuurlijk prachtig. Hmm. Ik vond street art vond ik geweldig. Uh, echt een aanwinst voor Zandvoort. <kwijnt> um, ik, ik, ik had toevallig een, een, een diner met uh, alle burgemeesters van Noord-Holland en die bus met die beren erin uh, en, en die superman erachter... die werd net op dat moment over het strand teruggebracht... naar paal 69, waar die normaal staat. En uh, ik zat met, met alle burgemeesters van Noord-Holland... het werd gememoreerd laatst, zaten we op het strand. we hadden we een bijeenkomst. En toen kwam die bus net voorbij rijden. En ik zag echt dertig monden van burgemeesters openvallen. Van, ik zei, wat is dit voor dorp? Ik zei, nou, dat is bij ons street art. Dat is nou street art. En dat, maar, en dat hebben we uh, niet zo gepland, maar het kwam wel mooi uit. Dus... Uh, dus dat, dat, de, de, de, de afstandentocht van de, van de Hartstichting... het zijn allemaal nieuwe evenementen... Die, die echt mooi tot hun recht komen hier. Maak je ook nare dingen mee als burgemeester? Zeker, ja. Ik, uh, we hebben natuurlijk een, een dodelijke steekpartij gehad in, uh, in Nieuw-Noord. Nou, even los van de omstandigheden waaronder dat soort dingen gebeuren... Uh, is dat A voor, voor, hmm. voor, voor, voor het slachtoffer en alle betrokkenen heel verdrietig. Uh, maar daar zitten altijd hele verhalen aan vast... Um, en het is ook voor een omgeving, een omwonende, ja. is dat natuurlijk verschrikkelijk dat dat, dat gebeurt. Dat geeft ook een gevoel van onveiligheid. Dus dat, dat zijn ook de momenten dat je ja, met je neus op de feiten van het leven wordt gedoekt. Um, wat gaat Zandwoord komend jaar beleven? Nou ja, dat is een hele brede vraag natuurlijk, maar... Um... Uh, wat ik gisteren ook aangegeven heb... Uh, onze grootste attractie is uh, gewoon het strand. Het feit dat mensen hier naartoe komen vanwege onze ligging. Ja, u hebt ook aangegeven dat we niet uniek zijn in, uh, in de wereld. Nee, dat zeker is... niet. Dat voel ik ook wel... Uh... Dus, uh, uh, we, we doen wel een beetje alsof... We... Kijk, uh, iedereen komt altijd naar voort. Dus wij uh, hebben altijd het gevoel dat we het middelpunt uh, van de aarde zijn. Maar dat zijn we niet. Uh, dat zijn we bij de gratie van het feit dat we aan het strand liggen. En dat we dus ook echt de dure plicht hebben hmm. om aantrekkelijk te zijn. Zowel in het aanbod wat we hebben... Uh, ...zowel qua voorzieningen als qua evenementen als qua uitstraling. Um, dat betekent dat we echt de komende jaren alles op alles zullen moeten zetten... ...om ook bijvoorbeeld investeerders die hun geld maar één keer uit kunnen geven... ...naar Zandvoort te kunnen uh, uh, lokken, om het zo te zeggen. Om hier um, ja, te zorgen dat er, dat er echt een mooi aanbod is. Als ik alleen al kijk naar de ontwikkelingen rond de, rond de strandpaviljoens... ...zie je dat er een andere soort eigenaren binnenkomt... de oude familiebedrijven verdwijnen... Uh, ...vaak investeerders... Nou, ...dan dat moet, dat moet je ook echt richting aangeven... ...en ook als overheid in, in meedenken en meedoen... ...om te zorgen dat dat niet een ongebreidelde ontwikkeling is... ...maar dat je ook ja, op de juiste plekken de uh, voorzieningen krijgt die je wil hebben. Is dat uh, lastiger? Vroeger waren het inderdaad familiebedrijven... Uh, ...tenten waren allemaal uh, praktisch hetzelfde ingericht... Nu uh, doen investeerders mee, die gaan andere dingen neerzetten. Is dat lastig? Ja, dat is lastig, want investeerders hebben per definitie natuurlijk gewoon wensen om ook een rendement te maken. Uh, en tegelijkertijd, wij hebben te maken met A, ja, simpel, wat mag er volgens een bestemmingsplan op een bepaalde locatie? Mm -hmm. Maar het is ook een gevoelige locatie, want het zit in de zeewering. Dus met Rijnland hebben we discussies over het naar voren verplaatsen van paviljoens. Um, partijen willen <coughs> vaak meer dan er mogelijk is. Dus dat zijn wel gesprekken die je met elkaar moet, uh, moet voeren. ...over dat naar voren plaatsen. Gaat dat nog door? Of is dat, uh... Ja, dat gaat zeker door. Gaat het ja, zeker door? Ja, dus alleen de gesprekken zijn natuurlijk wel gaande... ...over de voorwaarden waarop en, en hoe en, en wat. Maar ja, ik kijk bijvoorbeeld ook heel erg uit. Hè. We hebben de afgelopen commissie... ...hebben we de vernieuwing van de middenboedevaart... ...op de agenda gehad. Nou, gelukkig is daar heel goed op gereageerd. Er zijn wel een paar aandachtspunten die meegenomen moeten worden. Ik hoop dat de Raad daar over twee weken mee akkoord gaat. Um, Ging we even over een paar geloof ik. Ja, het, maar goed, als dat het niveau is waarop we met elkaar praten... dan denk ik, nou, dan, dan ziet het er dus goed uit. Uh, en ja, ik kijk er echt naar uit dat dat, dat, <coughs> dat straks gewoon komend van Zuid... Uh, wat nu natuurlijk al prachtig is... waar altijd, uh, ook heel veel mensen van buiten Zandvoort complimenten over maken... hoe mooi dat uh, ontwikkeld is... dat we dat ook op het middenboulevard en uh, straks ook op Noord uh, kunnen realiseren. Dan moet je hem wel doortrekken tot, uh, tot voor het casino ongeveer... Ja, goed. Het, het, het, het, het, de, het, het, het, en hij gaat het nu tot de rotonde. Ja, maar het gaat er ook om dat je uiteindelijk gewoon in je uitstraling... Uh, yeah, echt, echt iets krijgt waar mensen ook speciaal voor naar Zandvoort komen. En dat zie ik nu op Zuid gebeuren. Hmm. Daar gaan we straks nog uitgebreid uh, met uh, de wethouder Kloet over hebben in het tweede uur. Die komt ook nee. nog langs. Um, u, bent tegen een, uh, u bent voor een landelijk vuurwerkverbod. Um, we zien uh, vuurwerkverbod in Haarlem. Daar wordt met de pet naar een rood nog... Er wordt een complete vuurwerkshow op de grote markt gegeven. Um, ik vraag me wel eens af, is dat vuurwerk is toch niet de oorzaak? Het is toch wat er omheen gebeurt? Nee, dat klopt. Nou, even simpel, ik krijg de vraag gesteld omdat wij de enigen zijn die, die niet zo'n lokaal nou. verbod hebben. En is de vraag gesteld, bent u voor of <kijkt> bent u tegen een, een landelijk verbod? Mm -hmm. ik zeg, nou, als je een verbod instelt, moet dat landelijk. Het is gewoon onzin om dat te doen in Haarlem is het afsteken verboden, maar je mag er gewoon vuurwerk kopen. Nou, We hebben geen verkooppunten in Zandvoort. Um, maar goed, als, ik kijk, he, wat, wat, als je gemiddeld genomen ziet wat het uh, uh, op een nacht oplevert... Uh, meer dan duizend mensen die gewond zijn geraakt, twee doden... Uh, en ongelooflijk veel vernielingen, mm -hmm. vind ik dat je je af moet vragen... of de, ja, de maatschappelijke kosten die dat uh, met zich meebrengt... Uh, met al heel veel druk op de zorg die er is... of dat opweegt tegen het, het afsteken van vuurwerk. Ik zit er niet echt heel, heel geharnast in. Maar uh, ja, toen die vraag mij gesteld werd, heb ik gezegd... daar ondersteun ik in ieder geval wel mijn uh, collega's die daar oproepen mm -hmm. in. Tegelijkertijd, je hebt gelijk uh, uh, uh, het, het afsteken van, van een mooie vuurpot... Uh, leidt niet tot overlast. Dat gaat uh, echt over mensen die daar bewust agenten mee bestoken. <tosses> maar helaas gebeurt dat wel. Ja, ik, ik, je leest dan ook... Uh, uh, we kunnen het niet handhaven, dus, dus uh, moet het maar... Uh... Uh, moet het maar weg. Dan, ja, dan moeten we toch eigenlijk de andere kant eens kunnen aanpakken. En wel gaan handhaven. Ja, dat klopt. Nou, dat, en dat gebeurt ook. Alleen het lastige is met, met dit soort zaken. Dat op het moment dat iemand op één hoek vuurwerk afsteekt... Um, ja, dan, dan uh, is hij al weg voordat je het weet. Zeker in het donker. Uh, dus daar ben ik eens. En we hebben gelukkig, vind ik ook in, in Zandvoort... een paar invallen gedaan... een grote hoeveelheden illegaal vuurwerk gevonden... Dat is heel mooi en uh, dat, dat, dat is ook, sluit ook aan bij mijn oproep die ik gisteren ook gedaan heb. Als je iets hoort of ziet of ruikt wat, wat niet in de haak is, meld dat ook. Want in dit geval was het echt één concrete melding die uit de omgeving kwam: van mensen die zeiden van hé, hey, uh, ah, uh, dat klopt niet. En de, de politie is daar langs gegaan ja, die hebben uh, grote hoeveelheden illegaal uh, en legaal vuurwerk aangetroffen daar. Uh, is het mogelijk dat het wordt volgens dit jaar een vuurwerkverbod gaat doen? Ik denk het niet. Zolang dat landelijk uh, uh, er niet is, acht ik dat weinig kansen hebben. Nee, je moet het, zolang het verkopen mag, dan ja. kan je het ook afsteken ja. natuurlijk. Nee, dus dat, nogmaals, dan is het symboolpolitiek uh, <kwijnt> uh, dat, dat, dat, dat, Ja, daar zie ik niet zoveel in. Nog even kort, want de tijd gaat ook gewoon door. Uh, Zand is jarig als badplaats. Gaan we nog wat doen? Ja, uh, we gaan uh, een, een, een aantal mooie activiteiten verrichten. Uh, concreet, wat er nu in gang gezet is, is dat er een historisch onderzoek is gestart. Naar, ja, hoe is dat nou tot stand gekomen en hoe zijn die afgelopen 200 jaar gegaan? Er is een, een geschiedkundige aan het werk om dat helemaal in kaart en in beeld te brengen. Um, dat is nu al wat er concreet loopt. En vervolgens uh, zullen wij in de komende jaar echt een aantal mooie activiteiten op gaan zetten. En daar hoort u nog van, meneer Zonneveld. <laughs> dus het programma wordt hier nog bekendgemaakt? Ja, ja. Ik hoop er wel dat het op nummer 1 een verjaardagsfeest staat? Ja, nee, er komen wel echt, echt mooie dingen aan. Oké. Okay. Burgemeester, dank voor de komst en dank voor de uitleg. Uh, ik denk dat we elkaar dit jaar nog een paar keer spreken. Ik ga ervan uit. Oké, okay, dank u wel. Het uh, awkward, a boat beneath a sunny sky, ook uitgezocht door Jelmer. Al die prachtige, rustige muzieken. Hij nou, hebt ook wel eens wat zwaardere muziek, maar deze keer is het rustig. Jelmer. Ja, we oh, doen we het vandaag even rustig aan. Uh, <laughs> ja. Zou dat uh, gisteravond liggen? Nee, nee, nee. nee maar dit programma moet altijd een beetje rustige muziek hebben, want mensen moeten rustig opstarten. En dan, uh, ja, ja, straks ja, uh, tweede uur kunnen we weer wat meer... Uh, oh, doen. nou, ik, we zijn benieuwd. Aangesloten, Gerard Scholten, welkom, ja. goedemorgen. Ja, graag gedaan. En uh, nou, rustig opstarten, dat vind ik ook wel. Ja. Je was er ook gisteren? Ja. Ja, wat mooie, mooie avond zeg. Mooie... Ja, maar je was ook een beetje als vrijwilliger daar, zo zag ik. Nou, ja, dat, dat is een beetje. Ik, ik werk bij de Zandstroom, inderdaad. Ja. En nog ineens als vrijwilliger. Dat heeft ja. te maken met me... Ik heb twee keer een carrière gemaakt van 25 jaar. Hè? Eerst ben ik 25 jaar in de verpleging geweest. Dat weten een heleboel mensen misschien niet een uh, wijkziekenverzorgende, een wijkverpleegkundige in Haarlem. En daar heb ik veel uh, te maken gehad met mensen met een haverend brein. En, uh, maar toen ik na 25 jaar die verpleging, dacht ik, jeetje, mine, als boerenzoon, ik, moet toch, ik wil weer naar buiten. Ja. En toen is het me gelukkig om boswachter te worden, ook 25 jaar. En die combinatie, dat, uh, toen heeft uh, Leontien uh, van, van de Zandstroom ja. me uitgenodigd, of ik niet bij hun één dag in de week... of ...twee dagen in de week wilde komen werken. Oh, echt als werk? Ja. Dus gepensioneerde die echt gaat werken? <laughs> ja. Dus ik moest allemaal diplomas op tafel liggen... ...en zo. Ja, en, ja. uh, en het was geregeld. Dus ik ben nou hun, hun wandelvriend. Want bewegen is heel goed... He, ...voor de geest en ja, ja. voor, voor alle mensen in. trouwens. Ja. ja, voor alle mensen. Ja, nou, <laughs> he? ja, het is voor alle mensen lekker om... Ja. Uh, om ...zeker ja. nu uh, met een klein beetje vries eroverheen. Ja, en, en ja, ik zeg altijd... ...de natuur is, is genezen, toch? Is dat... dat dat zie ik, heb ik zoveel gezien. Wat, er wat mensen die, die dan in vol zaten. En dan gingen ze die wandelingen doen en zo. En, nou, neem maar ik even. Helemaal, even. Uh, in de coronatijd, zeg. Jeetje, er was helemaal niks open. Nergens konden ze heen. En wij hadden uh, enorm... Wel. ja wel. Ja. En, en het was echt een multiculturele ja, schaam. Je, mocht je toch wel gelukkig prijzen dat je aan deze kant van de wereld een beetje aan het wonen was. Want je had de zee. Uh, je had de duinen. Je kon ja. wandelen. Je kon alles doen. Ja, inderdaad. Um, het vriest. Ja. Ik zie ook de ijsvogel liggen. Ja, ja. Nou, dat moet ik altijd... Heel mooie combinatie. Ja. Ja. ja, je zou denken, die houdt ervan, van die fors. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want hij moet elke dag de helft van zijn lichaamsgewicht... dat mooie ijsvogeltje, een van de mooiste vogeltjes ja. die we hier in Nederland hebben... die moet elke dag de helft van zijn lichaamsgewicht eten. En hij eet vooral die hele kleine vorentjes. En dan vliegt hij als een blauwe schicht... Over het water, nou dat hebben we genoeg in de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Dus, uh, uh, maar als het bevroren is, ja, dan is het, nee, houdt het de, op. Nee, dus die hebben het, als het dicht gaat vriezen, hebben ze het echt heel zwaar. Ja, echt alleen maar vis? Ja. Echt, niks uh, anders? Niks, nee. nee nou, dan, dan, echt, dan heb je het zwaar. Ja, nou hebben wij het geluk. Het is stromend water, het is de waterleidingduin. Het duinen, blijft, dus, uh, blijft redelijk open. Ja. Het komt erin hè, vanaf de Rijn mm. en het wordt gezuiverd in de infiltratiegebieden. Dus het stroomt altijd. Dus er zijn altijd gelukkig open geulen en knalen voor het vogeltje. Maar als het echt heel hard gaat vriezen, deze, deze paar graden onder nul... dat valt dan wel mee. Mm. Maar als het hard gaat vriezen, krijgt het ijsvogeltje het uh, gewoon zwaar. En, uh, maar nu juist, dat is juist mooi. Als je dan nu binnenkomt in de duinen, in, in, bij de Zandvoortslaan of het Brede Rode Pad... Mm. Tilana's pad. En je gaat langs dat Westenkanaal uh, lopen. Er staan wel van die houten paaltjes in het water. En heel, je hebt toch wel een vrij grote kans dat je hem daar op nou, ziet he? zitten. Ja, hij zit te loeren, weet je wel. te loeren in het water visje. naar die kleine visjes. En, uh, want hij heeft ook honger, net als alle vogeltjes nu. Kijk maar, iedereen die een tuin heeft hier mm -hmm. in, in, in Zandvoort... en je gooit wat zaad neer. Nou, er komen tientallen op af, merels, uh, nee, roodborstjes. Oh, over een roodbosje heb ik wel in de tuin één. Maar ik zie minder mussen. Oké. Okay. Ja, misschien heb jij net je huis goed geïsoleerd of uh, nieuw dag. Nou ja, normaal kwamen ze de eten drinken. Ja. En dan van alles. Oh, ja. en, uh, maar het, is, het valt gewoon op het er minder zijn. Um, ijsvogels wel? Goede populatie nog? Ja. ja bij ons in de duinen. En, uh, kijk, ze hebben ook voorzelf een broedgelegenheid nodig. Hè. Net onder, boven de wateroppervlak maken ze een gang... In, in de grond, zo van een halve meter tot een meter wel. En daar worden de jonge ijsvogeltjes, uh, de eitjes eerst. En dan komen de jonge ijsvogeltjes. Dus het water moet ook niet... We dan zeg zeggen, dan moet je niet het water nee, maken. Ja. ja, we <laughs> hebben een heel streng pijlregime ook. Ja, Sowieso ja, ja. voor in het broedseizoen inderdaad. Ja, dan is het voor de vogel. Ja. Voor, voor de, uh, als je daar een, een, een nestje maakt, is dat wel slim. Want als ja. je uh, bijvoorbeeld in, uh, in de polen kijkt, dan zie je het water uh, ja, hoog en laag worden. Ja, nee, maar bij ons hebben we dat pijlregime. Dat hebben we ook afgesproken met de bollenboeren. Weet je wel, want anders zouden, nee. als, als je een beetje pech hebt... er zou te veel water uit de duinen stromen. Wat bijna niet meer mogelijk is, maar het is, jaren geleden was dat dan zo. En uh, ja, dus, dan zouden de bollenvelden ook te veel onder water uh, lopen. En dan zouden bloembollen er ook last van ja, hebben. Ja, die, die grenzen natuurlijk aan de duinen. Ja, ja. De een heel eind zelfs. Tot Noordwijk. Ja. Tot Noordwijk eruit Noordwijk zelfs. ja. Helemaal, want ja. wij, wij zitten op dat Langevelderslag, loopt de duin. Hè, dat is tien kilometer lang en vijf kilometer breed. Mm -hmm. Wat is het, 3400 hectare. Ja, dat is een boel. <laughs> ja. En na Langevelderslag gaat het nog een stukje door. Ja, de blink is dat. Dat is dan wel verboden gebied voor het publiek, maar prachtige stuifduinen ja, ja, ja, ja. heb je daar. Nou, stuifduinen, dat is ook heel belangrijk, hè, want het is allemaal een beetje vergrast hè, in de duinen. Door alle stikstof die naar beneden dwarrelt. Daarom maken wij ook van die kerven. Van die caraffen... ja, daar, daar, daar wou ik nog naar vragen. Die, uh, die, die, die opruimdagen die zijn echt weer om, om uh, het verstuiven los te krijgen. Ja, ja. En, en, uh, en ook uh, vrijwilligers, maar ook mechanisch, maken wij weer kerven in de zeereep. Dat is ja. soms een beetje tegenstrijdig. Want ik denk, ja, maar die zeereep beschermt het achterland toch tegen, mm -hmm. tegen, ja, tegen het water. En dat water stijgt toch langzaam een beetje uh, door het hele klimaat. Maar die kerven zorgen ook voor dat er na die... Het zand wordt eruit gestoven en daarachter komen eigenlijk weer hogere duinen. En, maar ook op die duinen groeien dan weer Ze doen het er goed op, helm. Helm doet het altijd goed op, op kalkrijke grond. En eigenlijk verplaats je het zand naar binnen toe, ja. waardoor er weer van alles kan gebeuren. Ja, Ah, dat is go heel goed voor de biodiversiteit van, uh, van, van, ja, van allerlei plantjes. Maar ook dieren, vlinders gaan weer op de mm -hmm. viooltjes zitten. De duinviooltjes die daar, de die daar komen. Duinviooltjes. Ja. Dat groeit en bloeit. Um, het is nu winter. En toevallig vries het vandaag. Uh, we hebben hele zachte winters de laatste tijd. Ja. Merk je dat aan, aan de dieren in, het, uh, in, in, in, de, in de duinen? Ja. In je het hebt, gebied? Ja. Kijk, je, je hebt toch minder... Uh, ja, zeg maar, slachtoffers. Uh, ja, sowieso hadden we dat met de, met de herten wel. Dat is sowieso nou minder, mm -hmm. hè, omdat uh, er zijn veel minder herten. Dus uh, er is voldoende voedsel nog als ze nu met hun pootjes... Als er echt sneeuw zou liggen. Hè. Soms hadden we huh? wel een weken met sneeuw. En dan moesten ze echt met hun pootjes... Uh, die, die, met hun die nagels, zeg maar, de hoefjes... Het, het gras tevoorschijn... Uh, te krijgen en daar het lekkere gras nog weer uit te zien te halen. Dus dat ging wel ten koste van een, van een aantal herten toen ja? in die tijd. Maar ook dan de zwakkere vossen, zeg maar, zwakkere vogels, alles. De zwakkere dieren, het is eigenlijk gewoon een natuurlijke selectie dan. Ja, ja je hebt wel eens verteld dat uh, uh, je laat het zoals het is. Ja. Als je een heel klein kalfje vindt, dan haal je dat dan weg. Ja, ja, dat... Nou, ja, als je een heel klein kalfje vindt, je bedoelt als je dat... Ja, een, een dood dier. Ja, ja, dat. Kijk, voor het publiek uh, ha halen we altijd zelf mensen weg. En sowieso bij de, bij de, bij de, bij de waterwinning, we, moeten, we willen geen dode in nee, het water nee, hebben nee, nee. natuurlijk. Dus die halen we dan weg en die liggen we dan in andere verboden gebieden. Dat mensen, het hoort erbij, hè? het dood doet leven, zeggen ze ja. ook wel eens... Uh, maar je wil ook niet dat het aanstootgevend is. Hè. Dat is een heel dier... Ja, Zo. Het, is, het is natuurlijk niet, niet leuk om te zien dat nee. uh, een, een doodhert opgevroten wordt door uh, vogels, vossen en noem maar op. Ja, ja, als je precies langs een wandelpad ligt waar, <laughs> ja. waar honderden mensen lopen en dan kinderen beginnen te gillen soms. Ja, dat moet je niet maar, hebben. Nee, nee. nee. maar dat, met excursies zoek ik hem wel eens op hoor. Dat, dat deed ik dan wel eens, weet je, dan wist ik dat er eentje lag. En dan ging ik niet met de jongste kinderen, maar als ze dan uh, klas 7, 8... Ja, die, en dan ga je dat uitleggen. Waarom he, zie je die maaien soms in de het ja. en uh, Maar je ziet ook dat er een, een vos aangetrokken heeft of een ekster. Dat zijn allemaal vleeseters. Dus dat is gewoon eigenlijk de uh, ja, circle of life. He. Ja, het, het hoort er bijna toe. Verder, um, in, in, de, in de winterlente... Uh, we hadden het over de zachte winters. Ja. Uh, de dieren uh, die merken dat. Maar... Gaan hun ook verplaatsen in tijd? Dat ze denken: van nou, het, ja. is, het is nu al lente. Of? Ja, dat is, dat is een tijdje. Uh, het, het past zich weer aan trouwens. Hè? Het is zo geweest dat uh, de dieren. die komen dan eerder hier naar, naar Nederland toe. Hè? Die, die, dat zijn dan. Uh, je, je hebt stam De trekkers. Ja, de trekkers. Ik noem maar even zwaaluwen, halen. En, uh, maar ook. als er hier zelf geen voedsel nog is. Omdat, uh, of het voedsel is. Te snel mm -hmm. alweer uit. Dan, uh, want bijvoorbeeld... Uh, vogeltjes hebben... als ze jongen hebben, heel veel rupsen nodig. Nou, maar als ze dan... Uh, de bloemetjes allemaal ja, op zijn... of uh, de rupsen zijn al uit. die zijn al uitgevlogen. Dan, ja, dan is er geen... Dan, dat, dat sluit dat het niet op elkaar aan. Ja, ja. En ze hebben gewoon een rupse. Er veel eiwit in. Dus dat uh, ja, hebben de jonge vogeltjes nodig. Als dat niet zo is... dan... Uh, ja, dan, dan verhongeren ze. Dus dat... Ja, maar dat is de, de complete verschuiving. Want die rupsen komen ook eerder. Ja. Dus die vogels komen ook eerder. Ja. Die blijven langer. Ja. ja. En, maar het past zich tot nu toe. De natuur, ik heb net, net nog weer een stukje erover gelezen. Die past zich in, dat was een meneer uit uh, Ecomare, mm -hmm. zeg maar. Uit de natuur. Die, al die jaren dat ik hier werk en kijk en loop en struin in de duinen. De natuur die past zich, die is zo enorm sterk eigenlijk nog veel sterker als de mens... die past zich steeds weer aan. Yeah. Je hebt nog van alles opgeschreven, zie ik. Dus, uh... Ja, de, de, ja ik, ik, ik, ik, over de dieren in het ja, duin. De, de, de konijnen bijvoorbeeld, he, daar gaat het heel slecht mee. We zijn de oh, laatste ja? jaren. Konijnen gaat het enorm slecht mee. We hebben die telling... Ik dacht juist dat het, uh, ja, ja. waarschijnlijk al een aantal jaar geleden... wordt het weer groeiende. Nee. nee en nu is het is weer... Toch, ja, want ze doen elke keer die telling. Ja. En dan zien ze... Nou, dat is echt tot, tot een heel laag niveau. Dus ze zijn nu bezig met af en toe konijnen uit te zetten. Ze hebben nu, gaan ze weer konijnen vangen op de Maasvlakte, want daar hebben ze weer te veel konijnen. <laughs> en en die, die brengen je, die brengen je, die brengen je brengen hier ze hierheen. ja. En die brengen ze eerst in exclusions, zeg maar, in afgesloten gebieden, ja. dat ze kunnen wennen. B wennen en fokken. Ja, fokken. En dan graven ze zichzelf al uit, want die kunnen heel goed graven. Dus ja, dat, dat, dat zijn dan uh, de konijnen, nou, de herten... Er zijn er steeds minder van, hè, door het beheren. Dus dat merk je ook wel. Ja, in de winter zie je ze weer terug in het dorp. Nee, he? Nou, ik heb ze nog niet uh, in het nee? dorp. Nee? Nee. En... Een aantal jaren geleden liep ze ook ja. midden in het centrum gewoon. Ja, ja. Of misschien lekker in een plazoentje liggen bij, uh, bij de spoorbomen. Ja, oh, dat, ja. Dat nee, daar niet zie je ze niet nee, meer. Ja. Hier nou wel weer in de Zuidduin een beetje. Ja, zo. Okay. En daar lopen ze de Leijsterstraat in. Zo. Kijken of er nog viooltjes zijn. Ja, ja. <laughs> ik zie die keutels <laughs> dan ook liggen. de ja. brede ja, ja, ja. rode straat. Dus... Uh, maar daar hebben we eigenlijk veel minder last van. En dat, daar is ook een steeds beter evenwicht. We vinden niet, niet veel uh, dode herten meer. Want uh, ja, na de bronstijd, ja, door, geve okay. door gevechten af en toe, mm. dan, is het toch, uh, dan gebeurt er toch nog wel eens wat. Nou, vossen. We hebben veel, heel veel vossen. Maar daar hebben we een strenger beleid op, dat er tegen het voeren... Weet je wel, er is nou borden geplaatst van afstand houden. Maar dat zijn we een beetje zat. Dat is, uh, Mensen doen het toch... Ja, maar het zijn ja. wilde dieren... en, en je, moet er gewoon, je moet ze met rust laten. En, uh, dus nou, de mensen die hebben... Er is dus een nieuwe boswachter... die is gelukkig ook nogal streng als mijn Oeh. opvolger. <lacht> dus ja, dat, en, en nou, mensen hebben... Als, als je een paar keer mensen bekeuring hebben gegeven... als het niet anders kan... Ja, dan gaat het als een lopend vuurtje. Dus dat ja, is, ja, dat ja, is ja. ook wel nou, we goed. We hebben uh, het ook over handhaving gehad. Dus, uh, ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja. Nou ja, en dan, en dan heb je de vogels. Er is toch ook een of andere verandering. De nachtegalen komen weer langzaam meer terug. Het wordt ruiger weer, omdat er minder herten zijn. Af en toe zien we al een zeearend hier overvliegen. Dat is de vliegende deur. Dus uh, nou, het blijft gewoon uh, genieten in het duin, uh, Ben. Hoi. Nou, we hebben de nieuwe struin in de Duinen die overal weer verkrijgbaar is. Hè? Ja. Bij de ingangen. Bij de ingangen. En je kunt natuurlijk ook weer uh, de excursies bekijken op de website. Dus het, ja, op de website uh, ja. inderdaad, AWD uh, activiteiten. En als je daarop klikt, dan uh, komen er weer prachtige uh, ja, wandelingen en excursies tevoorschijn. Oké, okay, Gerard, dank voor de komst en de uitleg. De ijsvogel is prachtig. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem één keer in de tuin gehad heb. Mooi. En dat was ja. heel bijzonder. Ja. Uh, we gaan kijken in de duinen. Dankjewel. Oké, okay. graag gedaan.